The love too far, often and down and feeling helpless, unable to stop our feet.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 Pelgrims uh, is uh, neergezet. Mm. En een hostel, is zou je ook nog eens een keer. In, weer, uh, langs je ergens langs komt. En je komt daar, uh, dat is een beetje de officiële term. Dus. Maar wat ik van jou mm. begrijp. is dat het eigenlijk meer een refugio was dan een hostel. Dat was echt voor de pelgrims, ja, ja precies. Ja. Dan is het eigenlijk meer een refugio. Ja. En letterlijk betekent het refugio natuurlijk herberg. herberg. Dus mm. Het is eten en, en Om te vluchten, wat jij al zei. Eten en hè? Letterlijk. Ja. ja. ja. Dat is, en ja. dat vind je eigenlijk alleen in Spanje. Tenminste, die term. Wat, wat ik ben tegengekomen in Frankrijk heet het, heet het geen refugio. Of op zijn een fuse. Een Refuge, ja.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 Want anders moesten wij het doen, dus de rest van het team. Ja. Dan had je om, bij, om, uh, of om de beurt uh... een shift wat je moest draaien. Ja. Ja, ja. ja. ja. Hoe zag zo'n ja. dag eruit? Uh, hoe, hoe laat ging de wekker? Wat, was toen? Wat, wat, wat, wat gingen jullie doen? En nou gaan ze los gaan, lopen zo'n hele dag door. Uh, ben het ik ben vergeten Ik neem aan dat de wekker waarschijnlijk om half zes ging of zo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 En, ja, en dan ging je ook lunchen en ik, soms heb ik wel eens echt een dagtempo gehad van nou tot half één, één uur lopen. Dan lunchen dan even twee uur pitten en dan werd je om vier uur wakker en nou, dan kon je weer vijftien kilometer. Hè? Ik, bedoel, ja. ik weet niet of jij dat een beetje ja, hebt meegemaakt. Ja, natuurlijk Dat is veel te heet ja. om in Spanje overdag te lopen. Ja, dat, is, ja. dat zijn zulke. Zeker de Mercedes aan, dat zat jij denk ik niet... Nee, ik zat, dat, ja, ja. ik zat ervoor. Ja, ervoor bij Estel. Het ja. leek me wel heel uh, boeiend hoor, die meseta moet ik zeggen. Ja, dat is daar echt ben je doorgelopen? Een, ja, Er ja? ja, staat geen enkele ervaring. boom geloof ik hè? Nee, nee, klopt. En het is gloeiend heet. Ja. Gloeiend heet. Je, je loopt lang... hele dagen ja. zonder schaduw. Ja. En het is, uh, is daar echt moordend heet. Ik, ik weet niet in de schaduw, maar ik, ik, ga, ik, ik gok zo 35 graden in de schaduw. Gok ik. Ja. Ongeveer. Ja. Maar het, is, het, het leuke is, er, er, er lopen zo weinig mensen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 ja, en dan soms, soms kan dat een uur zijn, soms is het twee minuten, soms is het een dag. En bij één iemand is dat een ruime maand geweest. Dus dat is, dat is denk ik toch anders dan het, uh, als je het gast hebt. Maar daarom is het ook zo leuk dat jij in de uitzending bent, dat je Oosten kan vertellen van nou, hoe is dat nou? Hè? Je, maar je hebt eigenlijk dus weinig contacten nee. gehad met de gasten die langs. Nee, wel veel contact. Oh, wel. Jawel, jawel, ja. Maar um, ja, kort. Dus uh, voor een middag, een avond en, uh, en verder niet eigenlijk. Maar hij kreeg wel de avonturen van de dag. Dus je kon mooie ja, verschillen maken. Want ja. iedereen had eigenlijk hetzelfde stukje afgelegd. voordat ze bij de plek kwamen ja, waar jullie zaten. Klopt. Dus je kreeg ja. iedere keer een andere visie van, van, ja. het, van de tocht. Ja, nou wat misschien nu te binnen valt en wat leuk is om te zeggen. Zo komt er een, bijvoorbeeld een man binnenwandelen. En dat is net alsof die zo van kantoor kwam. En die kwam helemaal uit Budapest gelopen. Natuurlijk niet uh, op die dag. Maar het nee, nee, nee, nee. is onvoorstelbaar. Ja. En dan komen er mensen die helemaal uh, totaal los zijn. En uh, met blaren en, en uh, zwervers of uh, zwaar vermoeid. Dus er hele, hele grote verschillen. En als ik... mensen nou blaren hebben, konden jullie daar dan nog wat aan doen? Ja, voetenbadje geven en uh, doorprikken en uh, pleisters. Oh, toch dat deden en, jullie uh, ook? Jawel. Okay. Toevallig ben ik verpleegkundige, dus dat was ah. al handig. Ja. Je ja. begin nu ja. te begrijpen waarom je die baan gekregen hebt. Ja, nee. vier, vijf talen vertegenkundigd. Oh ja. ja, ja. Oh, waarschijnlijk <laughs> ook koken. Ja, is gelovige. Kun ja. Ja. Ja. je iets over zeggen over dat gelovige stuk en, en met betrekking tot de Camino? Um, ja, wat kan ik daarvan zeggen? Um, nou, ja, dat weet ik, dat weet ik niet. Dat misschien kan ik, even, misschien ja? kan ik het even ja. inleiden. Ja. Uh, kijk, de Camino is oorspronkelijk een katholiek feestje. Hm.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 Ja, van baan te Inzicht. veranderen. Of Inzicht vooral, ja. Ja, ja, precies. ja, en sommigen voor de gezondheid. van Als ik dat haal, dan, nou ja, dan ben ik gezond. Ja. Dus het is heel, hele verschillende redenen. Nee, jij, of voor iemand. ja, ja? Jij is, uh, had zoiets van de overeenkomst van het gewone leven en een pelgrimage. Kun je daar oh, ja. nog iets over zeggen? Ja, ik ben zelf tot geloof gekomen. Kijk, ik ben wel katholiek opgevoed. Nee. Dat is dan traditie een beetje. Ik was heel gelovig als kind. Maar in de puberteit ben ik het kwijtgeraakt. Ja. ja, dan moet je toch eigenlijk zelf zoeken weer van. En dat heb ik bij, ja, ik noem het toeval. Het valt je toe. Op mijn 26e in Nieuw-Zeeland. Op een wereldreis met een rugzak en een paar sandalen. Ben ik bij vrienden van mijn ouders uit Indonesië terechtgekomen. Die waren heel gelovig. En uh, dat wist ik wel, maar verder wist ik eigenlijk ook niks. En daar uh, ben ik tot geloof gekomen na een aantal maanden uh, onderzoek, vragen uh, enzovoort. Toen ben ik verder gegaan, want ik wilde wel door, want ik was op wereldreis dus Ik denk, ik blijf hier niet hangen. Dus um, als je die tekst neemt van uh, Jezus in, um, in het Johannes-Evangelie, Johannes is trouwens een broer van Jacobus. Dat is de, yes, okay, van de van vlees en bloed. Ja, oh, okay. ja, ja, ja, ja, mooi.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 En dat is eigenlijk zeg je, eigenlijk nou ja, dat een soort belangrijke overeenkomst met, uh, ja dat vind ik een mooi parallel. Want ja, het leven, naar Zand, het, de wandeling in Santiago is natuurlijk ook een soort bijna, een, een, een, hoe zeggen we dat voor vorige keer nou, een parallel universum bijna ten opzichte van het gewone leven. Uh, er zijn natuurlijk uiteraard verschillen en er zijn het is, overeenkomsten, levenspad, maar, ja, he? maar het is een dat soort je, levenspad. Dat je het ja. gewoon tegenkomt, je ja, komt ja, jezelf ja, gewoon is. continu tegen. Ja.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 als, als trofee. Als, als, wat houdt dat precies in en waar komt die schelp vandaan? Oh jee, volgens mij komt die uh, van dat Noordwest-Spanje. Noord, Noord-Oost. Wat is het nou, Westen? Noordwest-Spanje. Ja, uh, waar die begraven is, is. Ja, waar die begraaf is, daar, daar, daar lagen die schelpen. Ja, dat is een er, ja, symbool. Daar, geworden. daar lagen die schelpen toen hij aan land werd gebracht. We hebben het over Jacob.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 Ja. ja, want ik kom hem overal tegen. Nu ik ja, ermee ja. geconfronteerd word. Nou, ik heb hem bij jou nu ook gezien. Ja, nou, het Hij grap, hing er misschien grap, al jaren, maar ik had hem gewoon nog nooit gezien. Nee, precies. Nou, het grappige is dat uh, elke pelgrim, pelgrim... die heeft hem dus op zijn rugzak uh, zitten...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 uh, nee, mijn verpleegstersdiploma had ik al, maar daar heb ik mijn Australische verpleegstersdiploma gehaald, met de bedoeling eigenlijk te emigreren in, uh, in Australië. Maar hij kwam mij uh, ophalen, om naar Indonesië te gaan, omdat dat ook een oude wens van was. Nou ja, ik ben in ieder geval van mijn plan afgedwaald. Ik ben naar Indonesië gaan. gegaan. Ja, ja, en toen hebben we drie maanden door uh, Borneo gezworven. Oh. Uh, nou, het was, ja. Heel, ja, het, was, het was heel bijzonder, maar het was ook uh, heel afmattend. Ik was uh,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 gedirigeerd. Hm, nou, met veel plezier En met heel zeggen. veel passie. Hè? Want daar ja. kennen wij elkaar van. Oh, mijn dochter op het koor ja, ja. In Aardenhout? Nee, in Zandvoort. In Zandvoort. Maar, uh, daar kwam je regelmatig uh, bij diensten ook. En ja. dan stond je vol enthousiasme te ja. dirigeren. Ja, dat vond ik wel heel leuk. De hele meenemen. Ja, de hele kerk meenemen. Zou ja, je ja. <laughs> dat vertellen? Wij hebben nog eens een keer solo gezongen samen, Annelies. Huh? Bij de ecumenische ja. dienst van die uh, Ja. Wat attend. hebben we ook alweer gezongen? Nou, een of ander pelgrimslied. Uh, oh ja, kan niet anders. Oltreya. Oh o ja, ja. Oltreya. En oh ja, ja. Ja. Ja. Ja, dat was leuk. Wij ja. dus moeten nu gaan vragen of jullie het willen zingen. <laughs> ja, dat kan je vragen. Ja, maar dat zegt... Echt... Ja. Ja. Ja. Ja. Zullen we langzamerhand naar de volgende muziek? Uh, of wil je nog iets zeggen? Nee, want we zijn nee. langzamerhand aan het einde van het, ja, uh, ja, van het interview. Ja, het over de tijd. Mm -hmm. Nou, dan mag je Willie Nelson. Die heb je ook meegenomen. Doen we Willy Nelson? We doen die anderen. We doen die anderen, ja. ja. We ja. Nee, um, we gaan uh, terug naar de Jewish uh, Music Band met Klering met Vedden. En we gaan nu werkelijk het uh, nummer Mizirelou uh, draaien. Dat is je passie.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 je hebt een zware tijd gehad, weet ik. Je hebt het ziekenhuis gelegen, maar nu ben je helemaal gezond hier. En heel fijn dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Dankjewel dat ik ook hier mocht zijn. Je gaat straks nog even wat voorlezen uit de Bijbel. Rob, heel erg bedankt voor de techniek. Ja, aangedaan, aangedaan. Je hebt wat probleempjes hier en daar ontvangen. Het verliep niet allemaal vlekkeloos, maar we komen er altijd wel weer Een soort mini-camino. Haag ja, joh. zo krijg iedereen zijn eigen.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 En we gaan nu luisteren nog een keer naar Annelies met een tekst uit de Bijbel. Uh, de Hebreeuwen hoofdstuk 4, vers 12. En het gaat over het Woord van God. En Annelies begin, kan je eerst even vertellen van waar deze tekst. Um, omdat ik hem zo bijzonder mooi vind.